Vleegt een hond zelfmoord. Een hoorspel in twee delen, geschreven door Lex van Haften en geregisseerd door Muller. Ik heb, nee, ik heb mezelf niets iets aan de hand, maar ik heb een aanrijding gehad. Een aanrijding? Mijn oh god, Peter. Heb jij iemand... Nee, nee, nee. Dan geef me even een borrel. Ik ben bewijzenloos geschrokken. Ik ben helemaal nog op mijn toeren. Hier. Ik had eerst dank je. Ja, drink maar een boel mee, dat is het beste. Zo. Nou, je hebt me goed sterk gemaakt, hè? Nou, Peter, toen nou. al, vertel het nou. Ik heb de hond van je naast dood gereden. Brammetje? Ah, en die mensen waren zo stapeldollen beest. Ja, ik weet het, het is afschuwelijk, maar. Ik vind het echt zielig voor ze. Hoe is het gekomen? Wat heb je tegen ze gezegd, waar ze erg over stuur? Ik heb niets tegen ze gezegd. Geen woord. Ze weten het misschien nog niet eens. Peter, nee. Hoes... Hoe kun je? Laat het me uitleggen, Ingrid. Het klinkt allemaal niet zo erg best. Dat begrijp ik verdomd goed. Maar ik kon er niks aan doen. Die brammetjes ze los? Ja, precies. Ze laten dat wees maar gewoon zijn gang gaan. Hoe vaak heb ik hem ook al niet uit onze tuin moeten wegjagen. Als hij weer tussen onze rozenstruiken... Nou en... ja, het is een jong beest. Ja, alles goed en wel. Maar nou die brammetjes zomaar ineens de weg op. Uit hun tuin. Wat doet ze voor mijn wagen? Dat was geen remmen meer aan. Was hij meteen dood? Onmiddellijk. Ik ben natuurlijk direct uitgestapt. Het beest was mors dood. Hij kan nauwelijks iets hebben gevoeld. Schuurlijk. Maar waarom heb je er van Ravens niet gewaarschuwd? Ach, Ingrid. Weet je, ik vond het zo vreselijk voor die twee mensen. Ze zijn zo aardig allebei. En ik weet wat die hond voor hen betekent. Ja, maar je had het toch kunnen zeggen? Dat die losliep en dat je er niets aan kon doen? Ja, ik weet het. Maar op dat moment, ik schrok zo ontzettend. Kun je je het voorstellen? Ik, hun naaste buurman... Ik ben dood gereden. Nee, ik had er gewoon het lef niet voor. Maar heeft niemand je dan gezien? Geen sterveling. Ik heb er mij gekeken. Niemand heeft iets gemerkt. Ik moest tellen als de onze met al die huidjes ver uit elkaar. Ik heb Brammetje naar de kant van de weg gesleept en ben toen naar huis doorgereden. Maar Peter, hoe moet dat nou? Iemand moet die twee mensen toch vertellen wat er met Brammetje is gebeurd? We kunnen het toch niet zo laten? Is het... Uh... Is het wel helemaal eerlijk wat je doet? Eerlijk? Ach verdomme Ingrid, nee, natuurlijk is het niet eerlijk. Het is een rotstreek, ik geef het toe. Maar ik kan die mensen niet onder ogen komen als de man die Brammetje heeft doodgereden. Snap het dat, dat ook? Ja, maar het was toch jouw schuld niet? Nee, maar zullen ze me geloven? Ze hebben vaak genoeg om me gemerkt dat ik niet zo dol op honden ben. Tja, ze zouden wel eens kunnen denken dat ik met opzet. Nee, voor geen prijs wil ik de goede verstandhouding met onze buren op het spel zetten. Maar ik wil ook juist voorkomen dat we met kwaaie gezichten langs elkaar heen lopen. Als we nou voor stoppetje gaan spelen het komt uit, dan... Het komt niet uit als we onze mond houden. Luister Ingrid, wij moeten goede vrienden met de Van Ravensteins blijven. We wonen hier zo afgelegen. Jij bent de hele dag alleen thuis en dat nu met over een paar maanden de baby opkomst. Wie weet waarvoor we ze nog nodig hebben. We zijn nou goed met elkaar. Maar blijven we dat als ze weten dat ik hun hond heb doodgereden? Ik weet het niet, Peter. Niet zo afschuwelijk allemaal. Zou ze echt niet ontdekken, dat... Nee, heus niet... Niemand heeft me gezien. Als wij onze moe Grote goedheid. Wat is er? De auto, Ingrid, de auto. Aan de wagen is misschien te zien dat ik een aanrijding heb gehad. Dat kan maar niet anders. Dat was zo'n verschrikkelijke klap. Ik ga meteen even kijken. Oh, jassus, Zie je wel. Nee, kijk maar niet, Ingrid. Het is een rotgezicht. Ik ga meteen de auto wassen. Als iemand er op de auto sporen ziet van een aanrijding, dan weet ik het wel. Ingrid, alsjeblieft. Laten we nu verder niet meer over praten. Ik beloof je... Minister, hebben we toch met niemand afgesproken? Nee, niet dat ik weet. Ga wel even kijken. Goedenavond, heren. Goedenavond, mevrouw. Ik ben rechercheur van de Brink, hoofdbureau Apeldoorn. Woont hier meneer Groenendaal? Groenendaal? Ja, dat is mijn man. Wat is het? Waarvoor moet u hem hebben? Is uw man thuis, mevrouw? Mijn collega en ik wilden graag even met hem praten. Ja, ja, hij is wel thuis, ja. Mogen we dan even binnenkomen misschien? Mijn naam is Finstra, ook van de Apeldoornse recherche. Het is dringend, mevrouw. Dringend? Nou, uh, natuurlijk. Komt u even binnen, heren. Peter, hier zijn twee heren voor u. Ze willen hier spreken, ze zijn van de politie. Politie. Oh ja. Goedenavond, heer. Uh, gaat u zitten. Wat kan ik voor u doen? Dank okay. u. Uh, wij komen in verband met een aanrijding, meneer Groenendaal. Een aanrijding? Weet u iets van een aanrijding af, meneer? Nou, ik... Pff, heeft u toch allemaal weinig zin meer. Ja, inderdaad, heren. Weet ik iets van een aanrijding af. Het was laf van me om door te rijden. Ik geef het toe, maar... Laf? Noemt u dat laf, meneer? Doorrijden na een aanrijding. Dat is niet laf, meneer Groenendaal. Dat is misdadig. Nou, meneer, is dat niet een beetje overdreven? Ik geef toe dat ik niet correct heb gehandeld, maar om nou zulke uitdrukkingen te gebruiken voor het doodrijden van een hond... Doodrijden van een hond? Wie heeft het daar nou over? U heeft geen hond doodgereden, maar uw buurvrouw, mevrouw Van Gavenstein. Peter! Oh, lieve God. Wat heb ik, zegt u? Mevrouw Van Ravenstein, hoe komt u daar God dan bij? Mevrouw Van Ravenstein is dood naar het ziekenhuis gebracht, meneer Groenendaal. De bestuurder van die auto is na de aanrijding doorgereden. Ik heb hun herder doodgereden. Hij stak ineens de straat over. Ik kon hem niet meer ontwijken. Het beest was dood op slag. Meneer Van Ravenstein heeft de aanrijding zien gebeuren. Hij stond bij het tuinhek. Hij heeft zowel de auto als de bestuurder herkend. Hij noemde uw naam, meneer Groenendaal. Maar dat kan niet. Hij heeft zich vergist. Hun hond, het was hun hond die... Wat er met hun hond is gebeurd, weten wij niet, meneer. We weten maar één ding heel zeker. Mevrouw Van Ravenstein is dood. Haar man zegt dat u haar hebt aangereden. Hij heeft u gezien. En waarom zou hij liegen? Hoe kan ik dat dan nou weten? Ik weet alleen maar zeker dat hij liegt. Toen u, eh, of, of de GGD, bij de plaats van het ongeluk kwam, heeft toen niemand een dode hond zien niet? Nogmaals, mevrouw. Wij weten niets van een hond af. Maar, maar... laten we even naar de auto gaan kijken. U kunt best naar die auto gaan kijken, heren, maar er zal niet meer te zien zijn. Ik heb de wagen een uur geleden heel grondig gewassen. Waarom hebt u dat gedaan? Ik wilde niet dat iemand zou merken dat ik dat beest had aangereden. Waarom wilde u dat verbergen? Ik wilde niet dat de Van Ravenstein zouden weten dat ik hun buurman de man was die hun lievelingsdier had doodgereden. Daarom. Ik was bang dat ze niets meer met ons te maken wilden hebben. En toen hebt u alle sporen maar uitgewist. Nee, natuurlijk niet. Oh nee? Hoe noemt u dat dan? Ik heb alleen maar... Jezus, ik wil niemand meer aan geloven. Ja, u maakt het ons wel erg moeilijk, meneer Groenendaal. Die plotselinge wasbeurt, het, het ziet er niet zo best voor u uit. Het spijt me, meneer, maar we zullen u toch moeten vragen even met ons mee te gaan. Maar ik heb niks gedaan. Ik heb geen mens doodgereden, geloof me dan toch. Ingrid, laten we voor u maar hopen, meneer, dat iemand u gezien heeft... toen u uh, uh, die aanrijding met dat dier had. Anders... Van Ravenstein ligt... Ik heb zijn vrouw niet doodgereden. Ik ben geen moordenaar. Verdomme, geloof me dat toch. Meneer Van Ravenstein. Ik, uh, ik, ik zou zo graag even met u willen praten. U, mevrouw Groenendaal. U wilt uitgerekend met mij praten. Na alles wat er gebeurd is. Oh, het is zo vreselijk allemaal. Uw vrouw... Precies, mevrouw Groenendaal. Mijn vrouw. Dood door de schuld van uw man. Het is zo afschuwelijk, ik, ik, ik, ik weet het gewoon niet meer. Peter, mijn man zegt dat hij onschuldig is, dat hij... Ja, dat fraaie verhaal heb ik gehoord, mevrouw. Schandalig om zich op zo'n manier eruit te willen praten. En dan komt u mij nog vertellen dat u niet weet wat u moet geloven. Heus, meneer Van Ravenstein. Ik, mevrouw, ik heb het met mijn eigen ogen zien gebeuren. Ik stond er pal bovenop, op nog geen tien meter afstand. Mijn arme aan werd vermorzeld, werd door de auto van uw man... Ik u er enig idee van, Maar het zeggen wel, je vrouw te verliezen. En dat alleen omdat zo'n stommeling ff... van een automobilist niet uitkijkt en... Hond, doe, alsjeblieft, alsjeblieft, het is allemaal zo erg. De hond fliet ze uit, onze brommetje. Arme dier is zo geschrokken. Hij is weggelopen. Is uw hond weg? Maar dan... Het arme dier is... Ja, dat zeg ik toch? Vreselijk geschrokken. Logisch, naar die afschuwelijke aanwijding. Toen is hij weggelopen weggerend toen hij mijn vrouw daar sterft op straat zag liggen. In paniek stoofde hij er vandoor. En hij is nog steeds niet terug. Brammetje is dus weg. Meneer Van Ravenstein, ik zou het Het zo interesseert graag... me niet wat u wilt, mevrouw. Gaat u alstublieft weg. Ik kan u niet meer zien. Gaat u weg vooruit. Ik kan me niet schelen wat u gaat doen. Gaat u maar weer in de tuin werken, net als gistermiddag. Of ga wandelen, maar... Godstam dan, mij. Ik, ik zal weggaan. Ik begrijp dat u... Uh... Maar waarom zegt u dat? Dat van in de tuin werken gistermiddag. Ik was gisteren helemaal niet thuis. Ik ben naar de bioscoop geweest. Ik snap niet dat... Wat... Wat zegt u? Bent u niet thuis geweest? Oh, nee, u ligt. Ik heb u zelf gezien. De hele middag heeft u in de tuin gewerkt. Aan dat grote rozenperk, bij de hecht tussen uw tuin en de onze. Ik heb u heel duidelijk gezien. U had een rood tuinpak aan. Maar dat kan niet. Ah, oh, wacht eens. Ik snap het al. Een tuinpak had ik aan, zei u. Oh, dat was ik niet, dat was onze vogelverschrikker. U, wat? Onze vogelverschrikker. Ik heb dat tuinpak op een paar planken gehangen. Dat zult u gezien hebben. Een vogelverschrikker. Oh nee, nee, nee, nee, dat kan niet, verdomme, nee, dat kan niet, dat mag niet waar zijn. Oh, het is toch echt waar? Maar waarom deed u zich zo open, meneer Van Ravenstein? Nee, dat had ik niet. Nee. Je ligt het, je ligt het. Je probeert je man vrij te breiden. Meneer Van Ravenstein, wilt u nou als nee, je weer... Ik heb allemaal dragen. Ik heb hem gezien. Ik heb hem zelf gezien. Ik. Olivier. Meneer Van Ravenstein. Meneer Van Ravenstein. Oh, God. Oh, God, hij is bewusteloos. Uh, uh, een, een, een dokter. Ik, ik moet een dokter bellen. Ja, dat is inderdaad merkwaardig, mevrouw Goenendaal. Precies. Waardoor is meneer Van Ravenstein zo overstuur geraakt? Door mijn verhaal over die, die vogelverschrikking. Hm. Ja, ik kan me voorstellen dat u daar iets meer achter zoekt. Dat is een punt dat ik zeker in mijn onderzoek zal betrekken. Het wordt werkelijk steeds interessanter. Ik heb hulp nodig en daar heb ik u voor gebeld. Natuurlijk, mevrouw. Goed, uh, hebt u zelf een dokter gebeld toen meneer Van Ravenstein van zijn stokje ging? Nee, dat heeft zijn schoonzuster gedaan. Oh. Niet van Gelder, heet ze, geloof ik. Een jongere zuster van mevrouw. Ze logeert al een tijdje bij de Van Ravensteins. U kent haar dus niet zo goed? Nee, nee. We hebben wel eens een praatje gemaakt, zo in de tuin, weet hoe dat gaat. Maar veel contact hadden we niet, nee. En die schoonzus heeft de dokter gebeld. Heeft ze verder nog iets tegen u gezegd, iets bijzonders? Nee, dat dacht ik niet. Ze was eerlijk gezegd nogal stuurs, kortaf. Tja, dat kan ik me onder de gegeven omstandigheden wel voorstellen eigenlijk. Natuurlijk, nou, ja. En, ja, ik, eh, ik vind het een beetje pijnlijk om te vragen, mevrouw Groenendaal. U kunt vragen wat u nodig vindt voor uw onderzoek. Ik heb niets te verbergen. Wel, de verhouding met uw man, wat kunt u daarover zeggen? Heeft u een goed huwelijk? Meneer Petersen, natuurlijk is ons huwelijk goed. Ik geloof in de onschuld van mijn man. En daarom heb ik een particulier detectivebureau ingeschakeld. Om de zaak tot de bodem uit te zoeken. Maar er is helemaal geen maar, meneer Petersen. Ik geloof in mijn man. En als meneer van Ravenstein zegt dat hij Peters en vrouw heeft zien doodrijden, dan, dan liegt hij. Dat zweer ik u. Peter heeft dat niet gedaan. Daarvoor ken ik hem veel te goed. Hoe lang kent u uw man, mevrouw? Ik heb mijn man twee maanden voor we gingen trouwen ontmoet. Op een feestje, mijn vriend. We zijn nu bijna een half jaar getrouwd. Maar ik ken hem van haver tot gort. En ik snap werkelijk nou, Natuurlijk niet. mevrouw, maar weet u ook wat uw man heeft gedaan voor u hem leerde kennen? Waar hij werkte? Wat hij zijn vrije tijd deed? Wie zijn familie is? Dat soort dingen? Nee meneer, daar weet ik helemaal niets van en die dingen interesseren me ook niet. Eigenlijk weet u dus helemaal niks. Nee, familie heeft Peter niet. En ook voor ons trouwen was hij al werktuigbouwkundig ingenieur. Maar wat, wat, wat wilt u eigenlijk met al die vragen? Wat ja. is werkelijk kwaad hè? Ik zie niet in wat dat met die zaak te maken heeft. Ik stel u deze vragen omdat ik erachter wil komen wat hier allemaal gebeurd is. Waarom meneer Van Ravenstein zegt dat uw man zijn vrouw heeft doodgereden... terwijl uw man beweert dat het ging om het overrijden van een hond? Beweert? Mijn man beweert dat hij een hond heeft doodgereden, zegt u? Dat is geen bewering, meneer Petersen, dat is de waarheid. Nou, Daar u... ben ik absoluut van overtuigd. U gelooft in de onschuld van uw man, dat is u goed recht. Maar daarom vroeg ik u juist of u uw man nog goed genoeg kent om dat zo sterk te kunnen zeggen. Heeft u met u wel eens over de tijd gesproken toen u elkaar nog niet kende? Wat is er aan de hand? U doet zo geheimzinnig. Weet u soms iets uit het verleden van mijn man? Ja, mevrouw. Uw man is vijf jaar geleden veroordeeld... ...omdat hij toen hij dronken achter het stuur zat... ...een jongen van zeventien op een bromfiets heeft doodgereden. Oh mijn god. ze niet. Zegt dat dat niet waar is? Het staat in de dossiers van de politie, mevrouw. En daarom staat uw man nu zo zwak. De recherche vermoedt dat die mevrouw van Ravenstein heeft doodgereden... ...en dat hij, toen hij zich realiseerde wat er was gebeurd, is doorgereden. In de hoop niet voor de tweede keer de gevangenis in te draaien... Grugelijk allemaal. Nee, nee, dat wist ik niet. Daar wist ik allemaal niets van. Ja, dat is mij duidelijk, mevrouw. Het spijt me dat ik degene ben die u het allemaal moest vertellen, maar... Nee, ik begrijp het natuurlijk. Het zal niet u God, wat moet ik nou? Heeft Peter dan toch mevrouw van Rabenstein? Nee. Hoe is dat ongeluk vijf jaar geleden gebeurd? Weet u daar iets van? Is dat net zo gegaan als nu? Is hij toen ook doorgereden? Nee, mevrouw. Hij is direct na de aanrijding gearresteerd. Toen hij zijn roes had uitgeslapen en zich realiseerde wat hij gedaan had, toen heeft hij een zenuw in het zinken gekregen, een shock. En later is hij naar die ouders van die jongen toegegaan. Oh, dat vreselijk geweest, Dat Zegt u dat wel. Die vader was invalide en die jongen zorgde praktisch in zijn eentje voor het hele gezin. En ik wist helemaal van nu. Vanaf dat moment krijgen die mensen elke maand een cheque, zogenaamd anoniem. Tot op dit moment betaalt uw man die familie nog steeds. En begrijpt u nu... Waarom de politie denkt dat hij weer... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. wacht u nu even. Nee, nee, nee, want ik weet dat de zaak nu heel anders ligt. Ik geloof... Ik geloof ook dat uw man een hond heeft overreden en niet mevrouw Van Ravenstein. Heus mevrouw Groendaal. Maar wat is er dan wel gebeurd? Dat is nu juist mijn taak om uit te zoeken, mevrouw. De politie denkt dat uw man schuldig is en zo denk ik er niet over. En ik ben tot die conclusie gekomen na dat vreemde gedrag van meneer Van Ravenstein... toen hij met hem wilde gaan praten. Dat verhaal over die vogelverschrikken. Waarom viel hij ineens flauw? Toen u had gezegd dat u helemaal niet in de tuin had gewerkt. Ja. En dan die hond, die nu spoorloos is verdwenen. Precies. Het is een vies zaakje, meneer Petersen. En daarvan draagt mijn man de dupe te worden. En dat moeten we nu juist zien te voorkomen. Ik wil uitvinden hoe de vork in de steel zit. Als we bijvoorbeeld in zouden slagen iemand te vinden die die dode hond heeft gezien na de aanrijding, dan... De hond? De hond? Brammetje! Wat is er met die hond? Maar kijk dan toch naar buiten, kijk dan toch. Oh mijn god. Dan loopt de schoonzuster van meneer van zijn met een hond met Brammetje. Mevrouw. Mevrouw. mag ik u even iets vragen? Wat is er aan de hand? Mijn naam is Petersen. Ik ben privé en belast met het onderzoek in de aanrijdingszaak een van... Een detective die de aan... ja? Wat wilt u van mij, meneer? Ach, niets bijzonders, mevrouw. Ik wil u alleen graag wat vragen over deze hond. Dat is toch uw hond, nietwaar? Uh, nou, nou nee. Brammetje. Ja, zo heet hij. Kost, kost Brammetje. Nee, Brammetje is niet van mij. Hij is van mijn zwager. Uh. Maar waarom hebt u zo'n belangstelling? Mag ik u vragen wanneer Brammetje is teruggekomen? Uh, teruggekomen? Nou, een half uur geleden, denk ik, uh. meneer. Toen uh, stond hij voor de deur te janken. daar hebben we liefde. Zo, een half uur geleden pas. Dan is hij een aardig tijdje weggebleven. Ja, van, uh, van gisteravond af, ja. ja. Het stomme dier liep weg toen mijn zuster was verongelukt. Ja, na die aanrijding, weet u wel. Ja. Die afschuwelijke buurman van ons is doorgereden. En dat hij mijn arme zuster... Oh, wacht eens, daar, daar komt net zijn vrouw aan de, de vrouw van de buurman bedoel ik. Hé, nee. nou, u kwam toch ook van die kant af? Nou, nou, dit wordt me allemaal te toevallig. Ik ga weg, meneer. En ik wil je... ook door. Ik wil het niet mee te maken hebben. Wacht u even. Nee, ik denk er niet aan. Ik heb ik... niets met u te maken. Ik wil u alleen maar even vragen wanneer Brammetje is teruggekomen. Ja, wat gaat u dat aan? Vanmorgen, toen ik bij u aan de deur was, toen meneer Van Ravenstein niet goed werd, toen was Brammetje nog weg. Dat heeft hij zelf tegen me verteld. Wanneer is het hier dan terug? Meneer Petersen. Wat is het? Ze proberen ons te bedonderen. Dat is Brammetje niet, dat is een ander om. Waar? Dat mensen is niet goed wijs, meneer. Natuurlijk is het Brammetje wel. Dacht u zo weg, meneer Petersen? Het ja, nee, wat... is Brammetje niet. God, ik weet het zeker. Dit is een ander hond. Hij lijkt er wel op, maar ik zag. Weer waanzin allemaal. Ja, gelooft u nou heus al die flauwekulmen? Meneer niet? Petersen, u moet mij geloven. Deze hond heeft een wit vlekje op zijn borst en dat van Brammetje niet. Oh, daar komt meneer Van Ravenstein aan. Meneer Petersen, laat hem alstublieft niet dichterbij komen. Laat hem Brammetje roepen en dan zullen we zien wat er gebeurt. Deze hond luistert vast om niet aan. Nee, al. nee, dat mag niet gebeuren. Voor geen prijs. Karel, Karel, kom hierheen. Vlak. Ja, mevrouw, waarom? Ziet u nou wel dat iets niet graag? Ja, oh, mag ik misschien weten wat dit allemaal te betekenen heeft? Niek. Wat is dat voor een hond? Maar dat kan niet, Mip. Karel, Karel, dit is Brammetje toch? Dat zie je toch? hè? Brammetje is immers teruggekomen, dat weet je toch? Ja, laat u maar. Het is nu wel heel duidelijk dat dit Brammetje niet is. Juist. En waar is de echte Brammetje, mevrouw? Waar bemoeit je zich mee? Wil u mij de zaak uitleggen, mevrouw? Of zal ik maar meteen de politie buigen? Hé, nee, geen politie. Als u niet van de politie bent, waar bemoeit je zich dan mee? Meneer Peters is een privédetective en op mijn verzoek houdt hij zich met deze zaak bezig. Als ik het niet dacht. Helemaal geen politie dus. Ga mee naar huis, Miep. We hebben u niets meer te vrezen. We hoeven helemaal niet met deze meneer te praten. Neem die hond mee in kop. één ja, moment, graag, meneer. Waarom hebt u nu niets meer te vrezen? Had u dat het eerst wel? Ja, moet u... Nee, u hoeft tegen mij geen woord te zeggen. Ik bel zelf de recherche wel op. Die zal wel graag even Carl met u willen praten. Hij heeft niets te verbergen, hoort u dat? Hij kan, hij kan rustig met iedere agent praten die u op zijn dak stuurt. Hij heeft niets gedaan. Nou, je die hand, hond mee. Dat u een bewijs tegen hem had. Die, die, die, die hond, die heb ik vanmorgen gekocht voor hem. Hij was zo een bammetje. Ah, en daarom Miep. heb ik een nieuwe hond voor hem gekocht. En Soms niet. Hij hield van Brammetje, als van een eigen kind en nou is Brammetje dood. Ik wil hem verrassen met een hond die spreekt. op Brammetje lijkt een Brammetje ik... is dus toch dood. Ze zegt het zelf. Overreden soms? Hoe zeg het mevrouw? Zeg het dat toch in godsnaam? Mijn man heeft uw zuster niet overreden. Hij heeft echt de hond doodgereden. Zo is het toch zeggen nee, dan. in vredesnaam hou je mond. Nee, uw man heeft het niet gedaan. Maar Karel heeft ook niets gedaan. Hij is onschuldig. Annette was al dooddoewaar op de weglegde. U hebt geluisterd naar het eerste deel van 'Plicht een hond zelfmoord. Een hoorspel in twee delen geschreven door Lex van Haften. De rolverdeling was als volgt. Peter Groenendaal, Hans Hoekman. Ingrid Groenendaal, Marijke Merkens. Eerste rechercheur, Wim de Meijer. Tweede rechercheur Johan Sierag. Karel van Ravenstein, Bert Dijkstra. Petersen, Piet Reumer. En Mie van Gelder, Barbara Hofman. Technische realisatie, Ad van de Ven en Leon Dubois. Regie, Hiro Muller.